Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tunel. Vandaag vertelt Catherine ten de Wisselschat, deel 1. Schat, schatbaar, schatbewaarder, schatexter, schatgraven, schatje, schatkamer, schatkist, schatplichtig, schatrijk, schattig. Waar heb ik het eigenlijk over? Over heer Bommel en de Wisselschat, natuurlijk.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 Maar wat moet ik eraan doen? Het beviel me best, tot nu toe. Ja, ja. De krekel en de mier. Hm? Dansen en zingen zolang de zon schijnt en klagen als de nood aan de mand komt. Nou, ik... Laat u inschrijven, zoals ieder weldenkend burger. Hm? Laat u op de lijst voor woningzoekende plaatsen en meldt u aan voor overbruggingsteun. Wij zijn niet onwelwillend. Maar ik wil hier blijven wonen. Dit is een prettig huis...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 Ik moet je even storen, monkeloor. Wat is een schat? Dat moet ik weten, want ik heb Bommel beloofd er een te maken. Juist, een schat. Je bent aan het goede adres, want ik ben net aan de letter U bezig. De S heb ik dus reeds in het hoofd. Even denken. Schat, schatten, schat, juist, schat, dus...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 Even denken. Uh, juist! Uh, iemand die een ander na aan het hart ligt. Of, of iemand die zeer lieftallig is. Ah, heb je dat? Uh, ja, nee. Uh, bedoel ik. Uh, is er nog meer? Een oude inhoudsmaat. Uh, en. Ach ja, dat er nog veel meer dat een van schot is. Maar misschien kan je het hier wel mee doen. Ik wilde dat ik een groter denkraam had.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 Een continu bedrijf, zeker Laat een ander wegnemen Jij zult het nooit leren Weet je wat dat betekent wanneer er iemand bij me aan het spitten is nene? Geen eerlijk werk, jongen nee, daar is iemand bezig zijn geld te begraven, wat ik je zeg ja. Zorg. En nu de zachtjes. laten zakken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 Ah, oh, hij is zwaar. Raar is dat. Hij leek veel lichter toen die bol bolle mee bezig was, bedoel ik. Zou hij zo sterk zijn? Loodzwaard. Het enige wat hierin kan zitten is goud, jongen. Goud oh, schikker. Oh, oh, oh. Zullen we met hem?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 Oeh, ja. Oeh, kou gevat. Teergestel. Nachtlucht. Oeh. Ha, daar droomde ik toch werkelijk dat men over mij heen liep. Of was het geen droom?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 De Bolle heeft zijn dubbele weer begraven en wij hebben ze nodig om een eerlijke zaak op te zetten. Ah Ja, eerlijke zaak. Waar is de politie nou? Merk je dat je de zaken te zwart ziet, jongen? Er is geen foutje aan de lucht. Nee, het gaat lekker. Oh, het is zwaar, hè? Ik snap niet dat die Bolle Bommel zo'n doos met goud alleen kan dragen.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 Zij je weg, Piraat? help eens even die rom opzij te gooien. Ik zie daar al een hoekje van onze kist. Zij jij weg, Piraat? Dan wordt het tijd dat je leert hoe je een meerdere aan moet spreken over gehaalde landsardien. En blijf met je tegels van mijn bagage af. Wat was dat? Een ontploffing, on on on on on on Land mijn baas. M maar -iep. dit is een, een koffer. Geen schatkisten. Huh? Gedragen kleding. Huh? Truien en borstrokken. H en een zuidwester. Wat moeten we nu doen, baas? Ik, Ik krijg een idee... We moeten achter die walrus aan om onze schat terug te krijgen. Maar vechten met hem doet niet meer. Ik ook niet. Allemaal kiezen zitten los. Goed, goed, goed. Wat doen we dus? We monsteren bij die woesteling aan als zeelieden. En als de boot dan eenmaal vaart... kunnen we op ons dode gemak onze eigen kist in een sloepje zetten oh ja, een sloepje. en in een ver land aan wal gaan... Ons om een de... leuk leven te gaan vieren. Hohoho, ja, ja. Waar heb ik de oude schicht nou toch geparkeerd? Wat zijn vroegers, anders missen w we de boot. Wat? W maar, maar, maar dat is op het dak van die taxi. M mijn schatkist...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 Natuurlijk. De. beetje oud misschien. Prima. Maar ja. rijden doet hij. Kom maar mee, heer. Ja. Eerst eventjes piek fijn aanzwengelen. Fijn. Als het een beetje mee zit, lukt het meestal wel. Nee. Nou, maar nee. die moet me niet in de zenuwen jagen ja. met dat gedribbel. Zo, we kunnen rijden. Komt er maar in. Oh, oh, oh, oh. Wacht even, dat is onze taxi. Ga weg, bolle. Ga weg. Uh, een een taxi. Staat zonder kolen langs de weg, bommers. Oh, wij waren het eerst, hè, baas. Opzij, anders missen we de boot. Boot! Boot! Hoe gruw is dit alles? En ik sta overal alleen voor, terwijl Topus. Poes... Ach, wat. Ik doe dit immers voor de jonge vriend. Nu, ik zal bewijzen dat ik ook zonder hem kan zorgen dat hij de schat vindt. Als iemand begrijpt wat ik bedoel...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 Scheepsjongens en lichtmatrozen pikken roest. En doe die sigaar uit je mond, vart. Meld je bij de bootsman. Wat een akelig werkbaas Dit roestpikken. Het was toch een slecht idee, dat aanmonsteren. Direct gaat de boot slingeren. Daar kan ik niet tegen. Sst, niet. Kijk, de kapitein. Zie je wel? Zie je wel, die woesteling woont in dat kamertje. Daar staat dus ook onze schatkist. Een werkje van niks met de heep. Vanavond slaan wij onze slag. En dan is de helft voorbij. Hou je taai, jongen. Ja, ja. Taai. Taai, taai. Wat is dat voor overgehaalde oude krat? Dat ding is geen eerlijke hutkoffer. Hoe kom ik daaraan? Eh, uh, <laughs> Het is natuurlijk een cadeautje van de scheepshandelaar... die overhaalde dat niet weet dat hij vriendjes moet blijven met de kapitein. En kleine geschenken onderhouden de vriendschap, zeggen ze aan de wal. even kijken. Oude troost? Dat is nou net waar ik trek in heb. Toch aardig van die kerel. Ik zal aan hem denken als ik weer in Rommeldam kom. Er zit alleen maar drank in die kist. Allemaal flessenbaas. Ik heb het duidelijk gezien, hoe kan dat nou? Waar zijn onze goudstukken? Of is het onze kist niet? Zeker niet, jongen. Tuurlijk is het onze kist wel. Die smeerlap heeft de dubloenen eruit gehaald en ze ergens verstopt. Dat is vast. En nu gebruikt hij het kistje om er zijn vuurwater in te bewaren. Wij het laat maar ik laat hem niet beetnemen. nemen. als hij weg is, keren we zijn hele hut binnenstebuiten wat is dat nou, baas? Nog nooit een helikopter gezien? Langzaam zakken! Trijdje voor trijdje! En goed vasthouden! Is dit het goede schip? Weet u het zeker? Dit is de enige boot die op vertrek lag! Oh. Niet zo slingeren! Zachtjes aan, vadertje! Oh, oh, zo oud ben ik nog niet. Ik klaar dit wel hoor. Oh!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 Ik wil niet aan het monster. Uh, let niet op hem ach, kapitein. Hij is nogal fijn gebouwd en het schip doet zo raar. Ja. Heen en weer. En weer. Heen en weer! M'n pit! Breng passagiers toppels naar zijn hut en ga roestbikken. bikken. Schiet Dit is onze kans. Die woesteling is naar boven gegaan en wij mogen in zijn hut. Oh, ja, ja, Kom in, jongen! Ja, ja, ja. Op! <coughs> Sorry, baas. Ik kom. Ik kom. Daar staat de schatkist. Ja, ja. Nog even Philippe. Dat is de ellende vergeten. Het is de schatkist, maar de schat is er immers uit. Er zit alleen maar drank in. Dat heb ik zelf gezien. Dat is alweer een tijdje geleden. De bolle is aan boord gekomen om zijn geld terug te halen. Oh, ik wil wedden dat hij de kapitein heeft overgehaald om de dubloenen er weer in te doen. ja. Is het niet zo'n bommel? Ja. De oude trus. De oude trus. Kist vol. Goeie oude trus. Oh, nou, Bart. Ja, die is, uh... ja, die is onbekwaam. Laten we maar eens kijken, Hiep, Dat is beter dan praten. Ja, ja, ja. Gouden Nee, net als ik dacht. Dat oh. nou, is aardig wat uit. Dat zal het aandeel ja, ja. van die Walrus wel zijn. Ja, wel maar daar hebben we nu geen tijd voor. Nee. We moeten wegwezen. Ja. Naar de sloepen, ja. jongen. Ja, ja, ja, de sloepen, ja. Een heldere maan verlichtte het pad van het goede schip Albatros. Zodat de navigatie geen moeilijkheden gaf. Maar toch bevond kapitein Walrus zich nog steeds op de brug...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 Die is gestorven. U dacht dat daar oude troostjes zat, hè? Nee, oude goudstukken. Ga naar je kooi, Bubbels. Zijn je van opknappen. Ho, ho, ho. Niet Bubbels. Bubbels is de naam. Ik bedoel, je waren een in de kist. Kist bedoel ik. En die is ges.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 De overgehaalde platschollen. Nee, nee, nee. Er zat geen anker in die kist. Uh, kist, heer Rus. Goudstuk. Haha. <laughs> Zelf gezien. <laughs> en die zijn van mij, weet ik zeker. Is de schat voor een <laughs> Koers veranderen. Recht naar de kust volle kracht. Je zei dat we de ellende achter de rug hadden, maar. D dit is nog erger dan die bootbaas. Dit lijkt wel een woestijn. Ogenblikje, ogenblikje, ogenblikje, jongen. Hier in de buurt ja. moet de stad ook gewoon liggen. Okro. Als we daar eenmaal zijn, kunnen we spoorloos verdwijnen nou, en pret gaan maken. Ja. Kijk, kijk, kijk, kijk, daar staat een huisje. Ja, ja. daar kunnen we de weg vragen. Halt! Douane! Wie ja. wilt naar de stad? En niks aan te geven? Eerst zien wat er in die kist zit.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 Kijk, daar. Een landronde huisje. Daar, daar, daar zijn ze binnengegaan. Voorzichtig in rust. Er kunnen wel medeplichtige inboorlingen wonen. Ach, wat. Niks mee te maken. De kist staat buiten. Die pikken we op. En we zijn weg voordat er praatjes worden gemaakt. Ah, wat als bommel vrijwilligers van het opstandelingenleger. Wat moeten jullie met die wapens? Hè? Wapens? Dit is gewoon een ankertje houden troost. Een slokje voor een eerlijk zeeman, meneer. Het is op. goud.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 Ik moet alles in deze kan bergen, maar uitgevaart. De bollen mag iets voor zijn moeite houden. Ik zie dat ruim. Nog eventjes doorduwen. De zon komt in het westen op. Kan dus niet missen, jongen. Daar is de kust. De zon komt in het westen op. <laughs> Zoals je zegt, baat. En als je soms dorst krijgt, moet je zeggen, hoor. Voor de helft van de centen krijg je een slokje. <laughs>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 Met de passagiers de wal op, ik ken dat. Zeg, vertreden en de stuurman met de verantwoordelijkheid laten zitten. Maar dit mag met de malboot, We hebben hem zoeken. Werdel, oh. heb je ooit zo'n kale boel gezien? Hier, hier zie ik voetsporen. En de te zien, zijn ze van de kapitein? Nou, je vraagt je af of er zo'n kapitein zin in heeft gehad. Ja, ja, dit is geen vertreden meer. Hij moet in het onreden geraakt zijn. De koers kwijt, je weet wel.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 Vochtgebrek, te veel zonneschijn en een ruwe behandeling hebben me achteruitgezet. gezet. Maar toch is het wonder dat ik wat een heer met een tegenstel allemaal verdragen kan... ...wanneer hij wordt gestuurd door een mooi ideaal. Mrabbelpraat, vochtgebrek, mooi ideaal, me pit. Zeg liever dat je te schrieperig was om een drupje te schenken daar in die overgehaalde woestijn. Maar ik wil niet haaldragend zijn. Je kan je goed goedmaken.